Streepje ask. Goedemiddag allemaal, het is uh, drie uur geweest, zoals de klok van Bruno ook al net aangaf. Het is vrijdagmiddag en dat betekent het I Ask Vragenuur van Bartiméz. Uh, ik schreef het al in het forum, uh, dit keer zonder Dirk, die is uh, echt wel ziek. Oké, okay, dus jullie zullen het vandaag met Nens en met mij moeten doen. En dan beginnen we al meteen met een afwijking van hetgeen ik vanochtend heb gemaild. De... Air Miles app gaat niet door, want Nens uh, was driftig op zoek naar haar pas. Hij heeft ze nog niet gevonden. Nou, ik heb geen Air Miles. Um, wat gaan we dan wel doen? We beginnen met de vragen via I-Ask, dat zijn er twee. Uh, Nancy had twee spelletjes. Ik weet niet welke. Dus Nens gaat ons verrassen. Ik zou zeggen, Nens, uh, na de I-Ask uh, kom jij dan met het eerste spelletje. Dan ga ik aan de gang met uh, Voice Dream Reader. En als ik dat vorige week al had gezien... ...dan had ik die hele Adobe Reader niet in het vragenuur gedaan... ...want die kan onmiddellijk weer verwijderd worden. En de politie komt hier voor de deur. Hij staat nog stil ook. Oké. Okay. En um, ik raak <laughs> helemaal van mijn apropos door die Ehm um, Ik ga dus inderdaad de Voice Dream Reader... ...na het eerste spelletje van Nancy doen. En dan komt Nancy met nog een spel... En dan gaan we kijken wat er allemaal is boven komen borrelen in de chat en wie er allemaal nog leuke dingen heeft gezien en leuke apps. Ik heb zelf misschien ook wel iets leuks, maar ik heb dat nog niet echt kunnen uitproberen, maar daar ga ik straks iets meer over vertellen. Um, ik laat even de microfoon los voor mensen die iets heel dringends of iets, uh, iets anders uh, te vertellen hebben. En dan kom ik daarna terug met de vragen binnengekomen bij iAsk. Gaat uw gang. Ja, vandaag lukt Alt-L blijkbaar weer wel. Ik heb de microfoon even vastgezet voor de vragen die binnen zijn gekomen bij iAsk. Dat waren er twee. De eerste ging uh, over scan-apps voor, scan voor de iPhone. Um, ja, er is al heel veel over gezegd en over geschreven. En um, om het even gewoon een beetje te proberen, te samen, proberen samen te vatten... Uh, er zijn er een aantal die op zich best redelijk werk doen. Uh, het probleem voor ons is eigenlijk toch altijd het, uh, het uh, maken van de foto, de cameravoering, van wat is de goede afstand en uh, noem allemaal maar op. Ik heb er zelf een aantal getest en ik krijg de indruk dat de, de app die je toch uh, het beste doet, de app Prismo is, P-R-I-Z-M-O. Um, ik heb zelf een cliënt gegeven in de iPhone en die wilde voornamelijk ook iets doen met scannen, want hij was uh, journalist en moest toch nog veel artikelen lezen. Die had nog wel een beetje zicht zodanig dat hij de foto redelijk goed kon maken, of eigenlijk gewoon goed kon maken. En die uh, slaagde erin en, en dat ging echt goed om in de trein um, een glossie te lezen met Prismo op de iPhone. Uh, er is ooit sprake geweest van uh, dat er een mal zou worden gemaakt om de afstand die je met de iPhone tot uh, het A4'tje moet hebben goed te kunnen regelen. Zelfs zou er een mal zijn met ledverlichting, maar volgens mij is dat hele project een zachte dood gestorven, want ik heb er nooit meer iets over gelezen of iets over gehoord. Um, ik gooi de microfoon even los voor mensen die uh, mijn kennis nog even kunnen bijspreken als het om scan-apps gaat. Gaan jullie gang. Nou ja, dan wil ik misschien nog wel wat zeggen. De, de, de, de, ik heb er... De... Um, en Zelf uh, ben ik bezig om daar ook een project van te maken. Dus... Um, er viel even een stukje weg. Uh, waar wil jij een project van maken, Nets? Van een, um, een malletje om goed te kunnen scannen? Ja. Een malletje om goed te mee te, te kunnen scannen voor de iPhone en de iPad. Nou, fantastisch. Ik zou zeggen, hou ons op de hoogte. Um, we zijn allemaal erg benieuwd. Nou, nu werkt de alt weer niet. Dan houden we de microfoon maar even zo vast. Um, tweede vraag van Astrid. Ik uh, zag Astrid net wel, maar toen weer even niet. Dus ik hoop dat je er nu wel bent. Dat was een vraag over Onavo Extent. Er is al een tijd geleden iets over geschreven op het forum. Onavo is een app die data comprimeert. Die er dus voor zorgt dat er minder dataverkeer via 3G-verbinding gaat. Dus via een mobiele verbinding. En de meeste mensen hebben, geen, hebben zeg maar een, een, een datalimiet. En dat kan betekenen dat je... Als je de limiet hebt bereikt of extra moet gaan bijbetalen of snelheid gaat verliezen. Zoals bij T-Mobile. Um, en ONAVO, uh, zeg ik nou goed, ja, die, die zegt dus dat zij uh, de dataverkeer over de, de mobiele 3G-verbinding of 4G-verbinding met ongeveer 80% kunnen verminderen. Um, ik ben daar eens naar gaan kijken, want ik had zoiets van hoe doen zij dat dan? Wat zij doen... Op het moment dat je de app installeert, dan wordt een aantal instellingen van je iPhone veranderd. Zodanig dat het dataverkeer via de servers, dus via de computers van Onavo gaat lopen. En ook de terugweg, dus van en naar gaat allemaal over Onavo. Zij pretenderen. ...dat zij heel erg veilig zijn, dus dat ze heel erg secuur met jouw gegevens omgaan. Die niet verkopen, noem maar op, want ze moeten natuurlijk ook jouw locatie weten... ...om het allemaal goed in de banen te kunnen leiden. Verder hebben ze gemeld dat het is allemaal nu nog gratis... ...maar in de toekomst zou het best eens betaald kunnen gaan moeten worden. Alleen zij zeggen dan wel dat uh, datgene wat je dan moet gaan betalen... ...zeker de besparing dekt. Dus het zal altijd financieel gezien besparend blijven. Nou, Dat geldt dus alleen voor mensen die bij moeten gaan betalen als ze over hun bundel gaan. Voor mij zou dat niet gelden, want ik heb inderdaad zo'n snelheidslimiet. Als ik boven de zoveel megabyte uitkom, dan krijg ik een, een mailtje van, of een smsje van T-Mobile... ...dat ik bijna aan mijn datalimiet zit en dat mijn snelheid omlaag gaat. Verder is het zo dat uh, uh, uh, het programma ONAFO, het is een rare naam, hè? het is uh, een Israëlisch product, uh, alleen maar het dataverkeer kan comprimeren als het gaat om internet, dus om HTTP, dus als je aan het server bent. Niet als je op een beveiligde pagina zit, dan kunnen ze niet werken. ...en wat streamen aangaat... ...kan het al helemaal nog niet. Dus Skype, YouTube, uh, TuneIn Radio... ...noem maar op... ...die lopen daar buiten. Dus, en dat zijn nou juist, wat mij betreft... ...de, de apps die het meeste data verstoken. Um, het is verder ook zo dat met... Um, ...er is nog een gratis appje... ...dat heet Onavo Count. Daarmee kun je inderdaad ook heel goed zien... ...wat je allemaal aan data uh, verstookt. Uh, Onavo... Extent doet dat volgens mij ook. Ik heb nog niet kunnen uitzoeken wat het verschil daartussen is. Um, het is wel zo dat je dus per app kan zien wat er is verbruikt en wat je eventueel bespaart. En de grap is dat als er per ongeluk malware op je iPhone staat als je hem bijvoorbeeld gedeelbreekt hebt, ik noem maar wat. En je hebt dat niet in de gaten dat ONAVO dat voor je kan spotten. Want je ziet daar dus alle apps die data verbruiken. Dus uh, ook apps die stiekem data verbruiken zullen door ONAVO worden opgespoord. Dat is een leuke bijkomstigheid. Nou, dat is zo'n beetje uh, van alles wat ik over ONAVO heb kunnen vinden. Dus ik zei al, uh, Safari, dat zal helpen. Um, e-mail natuurlijk ook. En uh, je kunt... Bijvoorbeeld ook instellen um, hoeveel uh, plaatjes, foto's moeten worden gecomprimeerd. Want hoe meer je comprimeert, hoe. Nou ja, dat, dat gaat tenslotte toch ook te, ten koste van de kwaliteit. Uh, dat was het. Ik, weet niet, ik laat de microfoon weer even los om te horen of er nog vragen zijn over ONAVO. Ja, ik, uh, ik wil graag vragen. Um... Ik heb sinds ik dat uh, spul geïnstalleerd heb, heb ik gezien dat bij mij opeens in de statusbalk VPN aanstaat. Maar ik weet, VPN is dat niet een uh, private network of zoiets? virtueel private network. En dat staat nou aan, maar ik, ik weet niet hoe, wat dat inhoudt. Ja, dat, dat, daar las ik ook iets over. Ik heb geen idee waarvoor ze dat nodig hebben. Ik vermoed dat dit inderdaad de instellingen zijn die gebruikt moeten worden om het, zeg maar, het dataverkeer om te leiden via hun servers. Dus er wordt een soort uh, virtual personal network opgebouwd tussen jou en Onavo. Dus dat kan ik dan het beste maar aan laten staan, want anders heeft het helemaal geen nut natuurlijk. Lijkt mij ook. Ik heb er zelf dus nog niet mee, uh, mee geëxperimenteerd. Je zou uh, er zelf eens mee kunnen experimenteren door uh, het een tijdje aan te laten staan en dan kijken wat je besparing is en er dan eens uit te zetten en dan kijken wat er dan gebeurt. Nou ja, Ik zag uh, vanochtend dat ik de laatste afgelopen 30 dagen 0 kb had verbruikt. Dus ja, ik zit natuurlijk ook hier thuis voortdurend op het wifi-netwerk... en dan heeft het helemaal niet zoveel nut natuurlijk. Dus ik vind, het, ik vind het heel spannend ook. Maar ik denk dat het... Uh, en Paul Otten die heeft geschreven... ja, je kunt eigenlijk het beste de instellingen maar laten staan zoals ze staan... want dat is het beste. En ik heb er zo weinig verstand van, van al die dingen... dat ik denk, nou, laat maar, laat maar even staan. Nou, dat klopt ook wel wat Paul zegt. Want meestal zijn deze dit soort appjes of dit soort uh, zo, zo geconfigureerd dat de, de instellingen voor, voor zeg maar de gemiddelde gebruiker het best zijn. En ja. Uh, inderdaad werkt het niet op wifi. Het is alleen uh, goed voor 3G en, uh, en 4G. Ik zag wel iets met wifi uh, toen ik in, in de App Store keek. Maar als jij dus nu ook al zegt dat uh, het eigenlijk 0 DB besparingen oplevert op wifi. Ja, nou ja, het, het, het, het eet ook geen brood. Ze, ze pretenderen ook dat je behoorlijk wat batterijen. Uh, uh, je batterij wat minder snel leeg gaat. Ja, dat zal ongetwijfeld als het dataverkeer vermindert, want dat vraagt best wel batterij. Maar ja, ik, uh, ik weet niet of ik het zelf ga doen, omdat ik uh, inderdaad uh, geen, geen extra kosten kwijt ben. En uh, het meeste wat ik doe, waar ik data zelf aan verstook, is uh, voornamelijk streamen. Dus ik vind het voor mij niet zo zinvol. Nou ja, er, er wordt in die, binnen die app ook uh, aangeraden om dat counten, uh, Navo, Navo count te installeren, heb ik gedaan. En dan zie je natuurlijk wel ietsje meer, want dan zie je wat zo'n app uh, dan doet. Want dat zie je volgens mij, ik heb dat in, uh, dat, uh, dat extent heb ik dat niet gezien. Maar nou ja, zoals gezegd hoor, ik heb er pas uh, kort naar gekeken en ik dacht ik had er eigenlijk het liefst over zulke dingen, heb ik het liefst een handleiding ofzo dat ik eens rustig kan lezen, maar dat schijnt er niet te zijn. Dus ja, dat is dan jammer. Nee, ik heb ook nog gezocht, want ik zag jouw vraag natuurlijk. Het enige wat ik kan vinden is wat reviews bij de uh, iPhone Club en nog de, bij, op wat andere sites die, uh, waar ik dus mijn informatie die ik nu net heb doorgegeven vandaan heb gehaald. Maar echt een handleiding is er niet, maar iedereen roept van het, wijst zich vanzelf. Dus nou ja, ik uh, ga mezelf zeker ook nog wel een, uh, om, om gewoon eens uit te proberen installeren en kijken wat ik uh, te zien krijg. Om zeker dat stukje over dat je dus echt alle apps kunt zien. Die data verbruiken vind ik wel interessant, omdat je dan iemand had ook ontdekt dat bijvoorbeeld een, de Facebook-app heel veel dataverkeer genereerde, terwijl die van alles had uitstaan. Dus die had al zoiets van, wat gebeurt hier? En dat is natuurlijk interessant, want je, je, je monitoort je, je, je dataverbruik op een blijkbaar hele slimme manier. Nou, laat hem ook nog een poosje staan. Ik kijk er dus rustig naar. Prima. Uh, zijn er nog meer mensen die iets te zeggen hebben over Onavo Extent? Nee, oké. Okay. Nou, Nens, gaan we ons eens verblijden met een, een leuk spelletje. Uh, even alles bij de hand. Het eerste spelletje wat ik uh, wil bespreken, dat heet uh, Six Sense. Ik zal het even spellen. Um, S-I-X-T-H spatie S-E-N-S-E. En het is een, um, ja, een, een spelletje voor 12 plus, dus met andere woorden, er zit geweld. En, en uh, wat je gaat doen is eigenlijk uh, zombies om zeep helpen. En uh, vrouwen redden volgens mij. Um, hoe werkt het? Nou, je hebt uh, tien verschillende zombies die op je af kunnen komen vanuit verschillende... En uh, jij moet door middel van uh, waar je het geluid vandaan hoort komen, in die richting moet je schieten, zeg maar. Um, als een zombie even niet ademhaalt, dus als hij geen geluid maakt zeg maar, en je schiet, dan ma maak je een zogenaamde. Um, uh, hoe noem je dat? Nou ja, dan schiet je hem eigenlijk in het hoofd. En dat is meer punten waard dan de gewone. Zeg maar. uh, je hebt verschillende wapens, ook weer tien verschillende wapens uh, die je kunt aanschaffen. Voor, in het begin heb je drie wapens: een pistool, een granaat en een mes. Daar kun je tussen wisselen. Um, je hebt één granaat per sessie um, wat kan ik nog meer erover vertellen in dat opzicht uh, de vijf verschillende richtingen waarop je kan schieten is eigenlijk um, de, de, uh, nou ja de, het is een beetje moeilijk om te omschrijven hoe dat in elkaar steekt, maar het is eigenlijk als je het op de klokbekendjes in hun handleiding staat je schiet naar links uh, dat is op negen uur zeg maar naar rechts, dat is op 3 uur. En om 12, dat is uh, naar, naar boven, zeg maar. Dus dat is als het van voren komt. En uh, tussen de 12 en de 3, zeg maar, daar zit ook nog een, uh, een, een veeg, zeg maar, die je kunt maken. Dus als we het hebben over. Uh, nou, ik hoop dat ik het goed doe met de kompas. Oost, Noordoost, Noord, uh, Noordwest en West, volgens mij heb je dan. Nou ja, zo. Dat zijn de richtingen waarop je kan schieten. En uh, je moet dus heel goed luisteren uit welke richting uh, de zombie komt aanlopen. Dat vind ik zelf persoonlijk heel moeilijk. Uh, want als je de verkeerde move maakt, dus de verkeerde beweging na het schieten, zeg maar, dan, ja, dan heb je hem gewoon. Um... Uh, oh nee, ik zal eerst nog even. Kan, Je kan de wapens wisselen door. Uh... Twee vingers te tikken op het scherm. Je kan pauzeren het spelletje door drie vingers te tikken. En eh, schieten doe je inderdaad door je vinger neer te zetten en te schuiven in de richting waar je hem hoort. Zeg maar. um, vinger omlaag is opnieuw laden. Heb je een pistool heb je zeven schoten. Daarna moet je weer laden. En je kunt ook wegrennen voor een zombie. En dat is voor de, ja, zoals we dat noemen, de animal zombie. Oftewel de dierlijke zombie. En dan moet je het apparaat heel hard gaan schudden. Nou, ik ga proberen om het een beetje uit te voeren. Um, hij heeft... 1, 2, 3... Uh, dat hoeft niet. Ja. Liggend. Op kiezen. Notities. Sixth Sense. Stunt. Als, als, als, als, als je Sixth Sense start, hoef je eigenlijk... Uh, Voice over niet meer te gebruiken. Je kan binnen het spelletje, kan je voice over starten. 2, 3... Attentie. Geselecteerd. Voice over uit. Games to voice over off button. If you press voice over off. Nou is de voice over uit. En als ik erop klik, kom, er is een... Oh, kom. Voice, voice over off button. If you press this button, voice, voice, voice, voice over function. Dus met af hartoh hartoh hard Ja. Uh, m, m, m, m, over button als hij zegt dat hij off is dan is hij eigenlijk aan. Dus uh, dat uh, even voor de duidelijkheid. Nou, vervolgens kun je met je vinger door de voice over, door het scherm mee lopen. Over, Ik begin even bovenin. Hij zegt dat je coins Nine. hebt, munten, munten. Coin De munten kun je verdienen. Uh, en als je genoeg munten hebt en goud, dan kun je weer nieuwe wapens kopen. Je kunt ook wapens kopen en dat soort dingetjes meer als je echt geld betaalt. Maar je kunt het ook verdienen door spelletjes te spelen. De, al... de allereerste is... Uh, hoor je ook dat je daar de, de game kan starten. Oftewel, hier kan je het spelletje starten en dat kost je één munt om die uh, te spelen, zeg maar. Daaronder vind ik een tutorial, Oftewel uh, even om te oefenen. Is erg handig om te doen. Want uh, dan snap je een beetje het spelletje eigenlijk. Ranking button. De ranking button. Oftewel. Ja ze zegt het al hè. Als je dit, deze ranking wil uitlezen. Dan moet je even de Apple voice over aanzetten. En uh, ik gebruik nu dus niet de voice over Apple. Maar die voice over die in het spelletje zelf zit. En dan hebben we nog. Store De store button. De ranking is trouwens hoeveel je bent in uh, rangorde. Hè? De store, daar kun je dus uh, nieuwe wapens kopen tegen echt geld of uh, dat soort dingen meer. Oké, okay, ik ga um, denk ik maar even een stukje tutorial doen. Tutorial button. Now loading. If you make your finger slide toward 9 o'clock and detach it, the gun is shot. Shoot the gun toward 9 o'clock where it sounds monster. No. Nah. If you make your finger slide toward 10.30 and detach it, the gun is shot. Shoot the gun toward 10.30 where it sounds monster. If you make your finger slide toward 12 o'clock and detach it, the gun is shot. Shoot the gun toward 12 o'clock where it sounds monster. Oké, er is een spelletje te komen of de tutorial, want anders duurt het veel te lang, dat is niet de bedoeling. Uh, ik ga even kijken of ik hem kan afsluiten. wachtte, B Welcome to Sixth Sense You can skip by using Sixth Sense de zombies. Okay. Game start button. Um, start het is. Game, one coin is used. Het is erg handig als je dit spelletje. De, de, de, de, dat je een koptelefoon opzet. Want dan kun je beter horen waar het geluid vandaan komt. Ik ga nu een spelletje zonder koptelefoon spelen. Ik hoop dat het een beetje qua geluid lukt. En of ik ook nog wel een beetje een uh, zombie raak, zeg maar. Nou, je hoort het al. Ik mag het niet zonder koptelefoon doen. Ehm, um, even kijken. Nou, misschien moet ik dan toch nog een stukje. Toch maar even een stukje tutorial doen, sorry. You Wat ze zegt the is dat ik. Ik moet luisteren waar die monster vandaan komt. Hij komt nu van links, dus ik veeg van rechts naar links. Ik hou mijn vinger op het scherm en ik. The gun is shot. Shoot the gun toward de 10.30 where it sounds monster Ze zegt hier dat je hem op half 11 moet schieten. En half 11 betekent eigenlijk dat je hem op de kleine wijze richting pakt, zeg maar. Dus tussen de 12.00 en de 12.00. 12 nu komt hij van voren. En dan veeg ik hem van beneden naar boven. Shoot the gun toward where it sounds monster. Hier zegt ze dat ik hem uh, om ha op half twee moet schieten, oftewel uh, op uh, de cijfer 2 op de klok. Dus dat is van links beneden naar rechts boven. Shot. Three where it nu van, uh, van links naar rechts, oftewel 3 of <laughs> uur of 3 3 uur stamina van zombies get strong so they don't die at one attack. Nou, ze, ze, zegt, ze zegt dat ze niet altijd in één keer in één schot doodgaan, dus je moet wel eens wat vaker schieten. Ik kan de het wapen herladen door uh, met mijn vinger van boven naar beneden te slepen. The with ik kan met twee vingers tikken. Kan ik het wapen veranderen? Dat ga ik nu doen. If an zombie you have to shake the En hier, hier zegt ze als er een, een dierlijke zombie op je afkomt moet je uh, schudden met het ding. Nou. Je merkt wel dat ik niet zo goed kan schudden met een iPad. Met een iPhone gaat het vast beter. The game is en met The drie game vingers kan ik pauzeren. Nou, dat zijn allemaal handelingen die je kunt uitvoeren. Ik zou zeggen, ga het een keer proberen. Als je houdt, houdt, houdt, houdt, is het vast een superspel. Um, ik laat even de... Uh... Oké, okay, dat uh, klonk heel aardig. Um, ik weet niet, uh, neem niemand de microfoon, dus uh, als er nog vragen zijn, uh, grijp ze kans. Oké, okay, mensen, geen vragen dus meer over dit spel. Um, het lijkt me wel aardig, het doet mij een beetje denken, alleen het lijkt uitgebreider dan het spel wat Accessibility gemaakt heeft: uh, uh, Where's My Rubber Ducky? Alleen uh, met iets meer, uh, nou, iets meer mogelijkheden gewoon, uh, ja, volgens mij uh, wel iets meer mogelijkheden. Oké, okay, ik zei het al, uh, als ik um, vorige week al had geweten hoe lekker dit appje is, dan had ik uh, Adobe Reader helemaal niet gedaan. Het voert te ver om alles van de app te laten horen. Um, maar de belangrijkste dingen zal ik zeker met jullie gaan doornemen. Ik ga eerst even... Ja, dat heb oh, al gelezen... Macdonald, Jagger, Lotte Bloemendaal, nog een PDF. 12.50. uur Van... Oké, okay, ik heb mezelf even via Lotte's PC, want die heeft een aantal PDF'en uh, in de mooie map staan. Heb ik mezelf even een mailtje gestuurd? Dat ga ik openen, en daarin hangt een PDF. Daaraan hangt een. Pdf. 3 van 233. Mijn inkomen. 3. Vorig bericht. Knop. Volgende bericht van Lotte Verber Aan. Access. nog een p. Foto van Lotte. 9 bericht. Groet. Groot. Milew 5933. PDF. Groet. 29 maart 2000. Milew 5933. Nou zeg, hij doet het niet. Goed, Mielewee 5900, Mielewee 5933, pdf, 2,4 megabyte. Doe ik Milew Mielewee Milew, Mielewee, inkomend, 3 van, vorig, volg, van, lotte, verberg, aan, accessen, nog een, foto, negent, bericht, markeerbericht, bericht. Mielewee 5900, Mielewee 5933, ja? pdf, 2,4 megabyte. Ja, goed zo, daar is die. Nou, nu heb ik, um... open met voice 3, nu krijg je het bekende verhaal van dat je een pdf kunt openen met van alles en nog wat. Voistream staat bij mij bovenaan. Mail, knop, mail druk af, knop, geef snel weer. Open met Adobe Reader, open met iBooks, open met File Manager, open met Audionote. open met Dropbox, knop. Die idioot dat die zegt met Audionote, want dat gaat volgens mij helemaal niet, 1 van 2. Goed. Open open En dan, pagina open. Open. 1, 1 van 2, knop. ik kan ook nog met Kaarwijd openen. We pakken. Mail, knop, druk af, mail open met Voistream. Met Voistream. Om te beginnen had ik het, uh, uh, het appje uh, ge geïnstalleerd op. en dat was de versie. En um, ik moest dus vanuit de app de aankoop doen. Ik ben even de prijs vergeten, maar hij was uh, ergens in de... Nou goed, dat hoor ik straks van jullie. Niet goedkoop, maar hij is het zeker waard. Ik moest dus vanuit de app hem kopen. Dat heb ik gedaan, want toen had ik hem twee keer op mijn iPhone staan... En dan is het even tricky van welke gooi ik weg. Nou, ik heb de goede weggegooid, dus deze heb ik nog. Er zitten geen stemmen bij, die moet je kopen. Die zijn zo ongeveer 1 euro, uh, noem maar wat, 1,79 euro. 79. En ook nog wat duurdere stemmen. Er zijn er een hoop. Er zijn er, als het om het Nederlandse taalgebied gaan zijn, gaat, zijn er wel surfen. Uh, drie Vlaamse en vier Nederlandse. En um... Geselecteerd. Welkom. 4 minuten 17 seconds, folders, knop. Ik ga even het appje met jullie doorlopen. Bovenin folders, dus mappen. Je kunt de boel ook nog in mappen stoppen. All items, knop. All items, dan krijg je alles te zien van alle mappen en noem maar op. Edit, knop. Een edit knop, zeer interessant. Ga ik straks iets over uh, zeggen. Search, zoekveld. We zoeken. W5933 onderstreping namelijk, VP TIG 1, 1A 37 minuten 5 seconds. Goed. Gigazet A510 A510 A. Giga... Gigazet, het is van uh, een nieuwe telefoon. MacBook R-13-inch. onderstreping. Air onderstreping, 13 inch onderstreping. Ja, MacBook Air. Misschien de luisteraars van vorige week weten nog dat ik met uh, de Adobe Reader probeerde uh, die handleiding van de MacBook Air te openen, de PDF. Nou, die zweeg in alle talen. Ook wanneer ik de preview deed vanuit uh, zeg maar de mail. Als ik hem hier open, dan zegt hij wel wat, maar alleen maar troep. Dus hij doet wel meer, maar hij kan hem niet lezen. Het is dus geen toegankelijke PDF. Geselecteerd. Welkom. 4. Help. 15 minutes 15 seconds. Help. Dat is ook een pide en prejudice. Jane Austen. 11 hours 9 minutes 44 seconds. Dat is blijkbaar een boek. Het. Knop. Refresh. Knop. Settings. Knop. Settings. Now reading. Knop. Now reading. Dus waar we mee bezig zijn. We gaan even naar de settings. Settings. Home. Terugknop. Ik kan hem natuurlijk even voor. Duits. Standaard U. US. Engels. We pakken even het Engels. Home. Terugknop. De terugknop om weer in het hoofdscherm te komen. Settings. poptext Accounts. poptext Dropbox. Ja, hij uh, integreert ook keurig Dropbox. Pocket. Not enabled. Pocket. Not enabled. Geen idee. Instant Paper. Not enabled. Instant Paper. Evernote. Evernote. Butcher. Not enabled. Bookshare. Manage my voices. Manage my voices. Add voices. Advoices. Translation. Ik ga even naar voices. voices. Ik Manage. heb, uh, omdat Dirk uh, dit luchtje eerst zou doen, uh, uh, nog niet al te veel tijd eraan kunnen besteden om echt alle in- en outs van deze app te bekijken. Want het is nogal wat. Het is echt. Nou ja, ik uh, ben er nog niet op uitgestudeerd. En dat. Uh, dat, nou, dat betekent voor mij dat er gewoon echt heel veel mogelijk is in deze app. Wat ik zelf het belangrijkste vond was het goed lezen. En dat ga ik ook zo laten horen. Maar eerst even iedereen. Language. Context. Nederlands. Seven voices. Arabisch. Four voices. Catalans. One voice. We gaan even Arabisch, naar het Nederlands. Seven voices. Zeven stemmen zijn er. add voices. Language. Terug. add voices. Done. Knop. Done. Nederlands. Context. Done. Grijs. Play. Knop. 1 euro. 79. Done. Grijs. Hoe heet hij nou? Nederlands. dan Grijs. Daan. We zullen Daan in laten. Attentie. Hallo. Ik ben Daan, de Nederlandse spraaksynthese stem van Acapella. Ik klink vlot en natuurlijk. En kan voor u elke tekst voorlezen in de context van uw applicatie. Nou, keurig toch? hdd is? Nou, de volgende. 1,79 euro. 1,79 euro. Femke. Femke, Grijs. die Play. kennen we wel, denk ik, van de computers. 1,79 euro. Jasmijn, installet. Grijs. Jasmijn heb ik geïnstalleerd. Klee knop. Jeroen, Belgian, Grijs. Dan krijgen we. Klee knop. Klee knop. Jeroen, Belgian, Klee knop. Jeroen. knop. 1,79 euro. Max. Max, nou, Sophie kennen we ook allemaal wel. Die zit volgens mij ook in een aantal uh, uh, apparaten, uh, um, zoals TomTom Tom en zo. We gaan even. We gaan even terug. Dus op deze language, manier koop je stemmen. Settings, en die kun je dan ook kiezen. Language Nederlands, 7 vast, Arabisch, 4 vast. Dit is dus settings. Het. settings accounts, drop, ik ga er even snel weer. Nou, um, ik ga even kijken hoe laat het is, want het, anders duurt het allemaal. Kijk, het is alweer 10 over half vier, dit duurt allemaal veel te lang. Dus we gaan nu gewoon naar het betere werk. We al edit. W5900. Z A500. De Gigazet. 500. Ik dik hem Home knop. En ik ga weer even naar. US. English. Het Engels. Home knop. De Home knop. Editor. Knop. De Editor knop. Action. Knop, action. Voice settings. Knop. De voice settings. Als je deze dubbel tikt, dan kun je uh, de snelheid veranderen. Je kunt een uh, andere stem kiezen. Dus de dingen die je met uh, uh, de stem te maken hebben. Text settings. Knop. Add bookmark. Knop. Je kunt een uh, bladwijzer zetten in de tekst. Previous item. Knop. Het vorige item. Title. Gigacade 510A 510A. Dat is de gigazet. Next item. En knop. Text. A500 10A 510 10A 510A slash NDL slash A3108M2202 M101 1, 5419 slash cover understrict. Nou, dit is dus de tekst, die kun je ook gewoon lezen. Bookmarks. De boekmarks zijn er nog niet. 30 seconden terugspoelen. En de dus play-knop. 30 seconden vooruitspoelen. Vooruit Search. Knop. Zoeken. Elaps time zero second. Je ziet de, de verstreken tijd. 0%. 100%. Dus ik kan, dit, ik kan dus ook met een schuif hier, dus het, uh, uh, het verticaal vegen, um, uh, verderop in de tekst. Remaining time 2 hours 9 minutes 40 seconds. Twee uren voor zo'n jongens. 0% Go to. Wat u? 0% Go to percent. Go to percent. 0 oh. go, go nou. elapsed, sir. Fast forward Het belangrijkste is natuurlijk het Play. Play. Wat gaan we dus nu doen? Gigas het A510 koppelteken. A510A slash MPL slash 0% 1% 0, 0% 8. 0%. 0, teken, 18, 20, 0%, 0%, 0 2 kop aan, 5% 4 weergaves en stoptoets nieuwe berichten van het antwoordapparaat weergeven. Kort indrukken, 5, alle berichten 5, weergeven, 5, lang indrukken, respectievelijk de weergave. 8. Twee keer tikken met twee vingers, stop de tekst. Um, ik kan ook, en dat maakt hem zo interessant: taal. tekens, woorden, kopregels. Spreeksnelheid. Kopregels. Remaining time to 5%. Aanpasbaar Laten we nu breken. Knippert. er is tenminste één kop niet gevonden. zeer snel. 5%. Het is vol. 5%. Het beluisteren van berichten 5 naar het volgende bericht. Remaining time 2 hours 2 minutes 50 seconds. Bericht gaan. Laatste time indrukken. 6 minutes 53 Bericht gaan. Tweemaal indrukken. De huidige bericht op als het antwoord aangeeft. Stap Rewind 30 seconden terug. Nog 30 seconden terug. Nou. Rewind um, Even playen. De basis aanmelden. Cent pagina 43. Nu ga ik 30 seconden terug. Doet hij keurig. Menu 1. Actuele functie van de display toetsen 2. Display toetsen 1. Nog 30 seconden terug. Pagina 21, menu-overzicht, zend. Gigafzet A510, koppelkeken dus A510A. Keurig doorheen. Je kunt hem dus ook de tekst gewoon met de voice-over laten lezen. Bookmarks, text. Just to display pagina naar... 4. Regels. Regels. Nu ik op die tekst sta, kan ik dus gewoon mijn voice-overstem gebruiken. Regels, spreeksnelheid. Volume, hints, verticale navigatie. introductie had de andere kant kan uit op. moeten gaan. Taal, US. Oh nee, staal op ah. U -s -u -s -u -s. U -s. Nederlands. Wacht, okay. US. US. In, US. Nederlands. Oké, Interpretie, taal. Regels. Tekens. woorden, regels, boekmarks, tekst, gespreksduur, toets. pagina 4, spatie, gespreksduur. Display -toets, pagina 4. Uw gespreksvolume instellen, pagina 46. Uw service informatie. U ga opraken. ik dus gewoon per regel door de tekst heen. Um, ik ga even terug naar het begin. Want ik ga jullie iets van de edit functies laten horen. En die vind ik vooral erg interessant. Om. Onderkant. 4%, 4%, 4%. Aanpasbaar. 0%. 0%. Okay, als het goed is ben ik nu helemaal aan het begin. 0%. Next item. Titel, previous Zetten Het Boekmark Tekst Settings Knop Voice Settings Action Editor Knop Nu ga ik naar de editor Cancel Knop Translate Knop Save Knop Translate heb ik nog niet geprobeerd, ik weet niet of die dat echt kan. Artikel Title Gigazet A510 A510 A Article Artikel Tekst. Artikel Tekst Zo, oh, en nu is hij even heel erg druk. Dat komt waarschijnlijk omdat het een hele lange pdf is. Ik heb het de vorige keer of gisteren uitgeprobeerd met een kort stukje. Ah, dat zijn we Nou. Je hoort alleen maar tikjes. Oh jongens, wat is dit vervelend? Hij deed het gisteren zo goed, anders moet ik het weer met de welkomtekst doen. Dan sluit de knop. Save. Artikel title. Artikel tekst. Nou, ik tik even dubbel op de tekst. Kijken of het dan beter gaat. Want wat ik jullie wilde laten horen was. Dat ik op een willekeurige plek. in de tekst. zelf iets kan invoeren. en dat er ook nog wordt voorgelezen. Maar ja, goed, de wet van Murphy schrijft voor dat dit soort dingen dus niet lukken. Artikel tijd, hoofdletter U. Als je het luister, juist wil laten horen. m 10115419 15419 slash cover-frontfm slash Knop. Artikel tekst. Tekstveld. Bewerkbaar. Regelmodus. Oké, regelmodus. Het doet echt heel raar, want zelfs mijn rotor spreekt hij niet meer uit. Dus of dit te maken heeft met een uh, te lange tekst, ik kan het jullie niet vertellen. Nogmaals, gisteren deed hij het met een welkomstekst, uh, deed hij het prima, maar het was maar een klein bestandje, maar dit is een vrij groot bestand. Titelmethode. Uh, twee. Taal. Nou komt hij. Tekens. Worden. Invoegpunt aan begin. Oké. Okay. Gigazet. Spelvaart. A510 koppelteken. Kijk, nu doet hij het, nu loop ik door mijn tekst heen. A510 gigazet, spelvaart. Nu ga ik even in, in, uh, gewoon iets, iets intekenen, dan kunnen jullie horen dat als ik hem weer laat voorlezen, dat ook keurig wordt gezegd. Hoofdletter Hoofletter Hoofdletter D. Hoofdletter D. U. I. I. R. T. T. Space. Spatie. I. I. S. S. Space. Spatie. X. Hoofdletter E. Hoofdletter R. Nope. E E E E N Er gaat iets mis maar dat maakt niet zo uit Cancel, translate, dun, knop Ik tik dun Save, knop En ik sta ook op de save knop, dat doe ik Dan we gaan we even terug naar uh, de tekst 29.04.2, Bookmarks. knop, rewind, 3, knop Fast forward, search, elapsed time, 0%. .0%. aanpak, elapsed, fast forward, 3, knop 29 april 2011, gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon. Fast forward. Met gigasset kieft u voor een merk in hoog Knop. in het... Dit is Gigaset A510, koppelteken nou, A510A. had hij eigenlijk moeten zeggen, maar ik heb blijkbaar een fout gemaakt. Je wordt nu alleen dit is. Uh, ik heb het gisteren ook geprobeerd, uh, midden in het, een stuk tekst, om daar iets toe te voegen. En dat deed hij keurig. Ik kan niet anders zeggen. Om. Um, oh. Knop. Edit. Action. Knop. Hebben we nog de action? Export all text. Knop. Export all text. Ik heb geen idee hoe die hem exporteert. Export highlights. Knop. Export highlights. Share. Knop. Share. Cancel. Knop. Cancel. We zullen zeggen. Ex export all text. Knop. We zullen export all text doen. Opening karait. Knop. Ja, nu gaat hij mijn mail. Knop. Print. Knop. Copy. Knop. We gaan even mail, mail doen. Gigazet. Annuleer. Knop. Giga aan, stuur, grijs, aan, tekstveld, kopie, slash bind. Nou, ik kan hem dus nu gewoon sturen. Ik heb het nog niet uitgebreid, zodat ik niet weet uh, hoe het gestuurd wordt. Uh... DHSLs.atxsgb.nl Nou, daar komt hij. Uh... Onderwerp, kopie, slash bind, van, aan, tekstveld. Ik zal even aanlangen. aan mijn... Aan, tekstveld, kopie, slash bind, van, voeg contactpersoon toe. Knop contactpersoon toe. Kies een contact om te e-mailen. IA tabelindex. Aanpasbaar. Ik zal hem even aan mezelf delen. Geselecteerd. G. Freedom. Ho. Oh. G, g, g, een Ria Harmsen. Het na... Annie. Anja. P. Tom Hes. Karim, Tom Hesels. stuur hem even aan mezelf. Kies een contact op dit. Alle kont. Info. Annuleer. Tom Hes. Blind. Privé. D. Anders. Privé. D. Hesels. Blindx.nl Waar gaat ie? Oké. Okay. Hey. D. Hesels. Kopie slecht. Vroeg komt aan. Tom Hessels. Stuur. Knop. En nu moet hij weg zijn. En dan kan ik straks even tijdens het tweede spelletje. Even kijken. Hoe die bij mij is binnengekomen. Um, ik uh, kan hem zelf niet als PDF lezen. Want ik heb Adobe niet op mijn machine staan. Want ik, ik ben niet zo'n fan van Adobe. Ehm. Um, nou, ik ga de microfoon losgooien. Ik uh, zal proberen jullie vragen te beantwoorden met de beperkte kennis die ik nu nog van dit appje heb. Het zal jullie duidelijk zijn dat er behoorlijk wat mogelijkheden in zitten. Wat mij dus vooral uh, erg plezier doet, is het feit dat je in de tekst uh, zelf aantekeningen kunt maken. Ik gooi de microfoon los. Ja, je krijgt hem als tekst binnen. Dat kan ik je nou alvast vertellen. Dus dat is uh, heel mooi, cool, vind ik. Uh, en verder is uh, die... Uh, die... Daar moet je voor betalen. Daar uh, ja, staat al bij. Ik heb een helptekst uh, uh, uitgeprint, of liever gezegd uh, naar mezelf toegestuurd. Daar staat veel in. Uh, en daar uh, staat onder andere in dat het te, te translate. De, je kan er bijvoorbeeld nog niet een heel EP boek mee vertalen of zoiets. Dat is uh, wel vervelend. Maar <lacht> nou, ja, wel, niet wel. Dat, dat kan niet. Maar een klein stukje wel. Uh, ik heb dat niet geprobeerd, want dan moet je voor betalen. En bovendien, ja, ik hoef niet zoveel te, veel te uh, vertalen. Dus dat is niet, niet erg. De app die kost uh, 8,99. En uh, stemde bij uh, 1,79. Dus dan voor 10,78 uh, ben je het mannetje. Het is echt fantastisch. Um, verder heb ik uh, geleerd dat je onder fly ook nog dingen kunt doen. Dat heb ik van de geleerd. Um, je, je bent bijvoorbeeld in een, in een uh, boek aan het lezen waarvan je ja, die spreeksnelheid is toch wat mij betreft ietsje te langzaam of te vlug. Dan uh, ga je in het rijtje naar bovenin, ga je naar voice settings en dan verander je daar de spreeksnelheid. Dat, uh, en dan gaat die, oh ja, en dan moet je als je dat hebt veranderd, moet je nog één keer dubbeltikken om het uh, vast te leggen voor dat boek. Uh, dat is wat ik er op dit moment over zeggen wil, even uh, afgezien van het feit dat het fantastisch is. Ja, de spreeksnelheid die gaat niet in percentages, maar een aantal woorden per minuut. Oké, okay, zijn er nog meer mensen die iets kwijt willen over uh, Voice Dream Reader? Ja, en zover meer over het feit dat Astrid bijna niet te horen is bij mij. Gek genoeg, net alsof de microfoon uh, helemaal in, uh, ergens ver weg in een andere kamer staat. Ja, dat klopt. Ik zit hier met een koptelefoon op, dat kan niet anders, dus ik hoorde, kon haar nog goed horen. Maar het was inderdaad uh, duidelijk als dit alsof je met je rug naar de microfoon toe zat. Zo klonk het ongeveer. Misschien is het zo beter. Is dat zo of niet? Ah, zo klinkt je weer vanouds. Ja, ik heb zo'n microfoon die je, die je omhoog kan draaien tegen je, je oor aan van de koptelefoon. En Ik denk dat die daar nog tegenaan zat. Moet ik het nog een keer vertellen of uh, is dat niet nodig? Uh, nou ja, ik heb het niet echt kunnen volgen omdat ik vrij ver weg was. En ik heb misschien ook nog een kleine aanvullen, maar die heb jij vast al gezegd. Ik was, ik was ook even net even iets aan het doen, dus daardoor kon ik het ook uh, moeilijk verstaan. Ja, Tom moet het maar zeggen. Ik wil, ik wil het nog wel een keer vertellen, hoor. maar het lijkt, misschien is het niet nodig. Nou jij gaf aan uh, dat de vertaling, dat dat een betaalde functionaliteit is. Uh, verder vertelde jij ook nog dat uh, je on the fly de, de snelheid kunt veranderen. Dat klopt op het moment, dat liet ik ook horen. Je hebt voice settings, als je een tekst hebt geopend heb je bovenin nog de knop voice settings. Daarbij kun je een andere stem kiezen, uh, zelfs ook een stem kopen op dat moment... Maar wat vooral belangrijk is, is dat je dan ook de snelheid van de, uh, de spraak kunt wijzigen. En dat gaat niet in percentages, maar in woorden per minuut. Uh, dat was even voor mij de korte samenvatting. Als dit. Uh, was er nog meer wat jij uh, zei? Nou, niet wat ik zei, maar wel wat ik nog wil zeggen. Ik heb uh, alle informatie uh, die ik kon vinden... Uh... Verzameld en uitgekopieerd naar een pc en uitgeprint en weet ik veel wat. Dus ook de help, hele help. Dus, en dat is in totaal een bestand geworden van 24k. Als daar belangstelling voor is, dan wil ik dat wel aan een mailtje hangen van uh, Intro Forum. Nou, dat lijkt, lijkt me helemaal niet verkeerd. Ik denk dat de beste, zeker mensen die, ja, die, die pdf's lezen of andere dingen lezen op deze manier daar blij mee zullen zijn. Want het is. Uh, wat mij betreft de, de, de, de beste app om dingen te lezen die ik tot nog toe heb gezien. Ja, ik had in. Uh, vorige week ging het over woordpost. En uh, ik zag ook taalpost. Ik heb die taalpost ook. Uh, heb ik een nieuwsbrief op. En uh, daar was een, uh, een, een verhaaltje, zou er zijn over 1 april grappen. Uh, kon je van de site halen. Dat was een PDF. En die heb ik op die manier gelezen. Dat is echt. Uh, ja, helemaal te gek, vind ik het hoor. Ja, het enige wat dus niet werkt is een niet toegankelijke PDF. Dus een gescand plaatje, zullen we maar zeggen. Eh, dat zal ook wel voorlopig zo blijven. Eh, tenzij ze ook een vorm van eh, teksterkenning eh, gaan inbouwen. Dan zou je, dus wat je nu met dat soort pd PDF's moet doen, is of via eh, programma's als eh, Omnipage of Open Book. Eh, of de, de, de, de OCR-functie van JOLS14 eh, lezen. Ik heb nog geen app gezien die dat kan. Ja, tenzij eh, ze. ...als pdf zou kunnen invoeren in een programma als uh, Prismo. Je kan wel plaatjes bekijken, maar of die ook een pdf aan kan, dat heb ik zelf nog nooit geprobeerd. Bruno, jij had ook nog een aanvulling. Oh nee, eigenlijk niet meer als wat Astrid al gezegd had. Ik uh, had inderdaad ook alleen nog maar de light versie en die vertaling, dat heb ik één keer. Dat, dat, uh, dat kun je blijkbaar één of twee keer gratis doen. ...want dat heb ik een keer geprobeerd met een Engelse tekst naar het Nederlands... ...dat, wordt, uh, nou, dat zal wel via Google gaan of zo... ...maar dan zegt hij dus van... Uh, ...you have uh, one credit uh, moet je, heb je gebruikt voor, dit, uh, voor deze vertaling... ...en hoeveel je er hebt, dat uh, werd me niet duidelijk... ...dus op een gegeven moment zal hij het gewoon niet meer doen, uh, schat ik in... ...tenzij je de betaalde versie koopt... ...misschien moet je dan sowieso ook nog wel voor alle vertalingen beta uh, betalen. Ja, nee, dat uh, zou ik ook niet, uh, niet weten... Goed, uh, nog meer mensen die iets kwijt willen over de app Voice Dream Reader? Ja, ik denk dat als je die betaalde versie hebt, die heb ik, uh, dat je dan wel uh, kunt vertalen, maar dat je dan waarschijnlijk per vertaling of zo moet betalen. Maar dat, weet, dat weet ik dus niet, want dat heb ik niet geprobeerd, maar dat je dat uh, vanuit je app kunt doen, denk ik. Ja, oké. Okay. Ja, als je een complete PDF wil lezen, zul je sowieso die betaalde versie van 8 euro of zoveel moeten kopen. Want anders stopt het. Nou, oh, je kunt ze wel lezen dan, maar dan ben je steeds aan het tikken. Want dan stopt die na 3-4 zinnen. En dan moet je hem weer opnieuw starten. Uiteindelijk krijg je hem wel gelezen. Maar of dat nou echt lekker lezen is, dat uh, denk ik ook niet. Nee. Ja, ik, heb al, ik heb net gezegd, misschien is dat even iemand ontgaan, dat die 8,99 kost. Plus 1,79 voor een Nederlandse stem. Dus je bent voor 10,78 ben je helemaal klaar. En ja, eerlijk gezegd, mij je hier elke cent waard. Ja, nou daar ben ik het mee eens. Ik heb nog wel een paar andere stemmen gezien die wat duurder waren. Ik weet niet meer in welke taal, maar dat heeft misschien met het maken van de stem te maken. Oké, okay, mensen, nog meer vragen? Anders gaan we door naar het tweede spelletje van Hens. Oh, nog wel even een aanvulling. Hij kan ook deze teksten aan, heb ik in de handleiding gelezen. En uh, dat is op zich wel interessant. Want ik vroeg me even af of die ook de DC mp 3s aankomen. En dat, want je kunt DAZI-ZIP-files uh, importeren vanuit Dropbox, was ik ergens. Dat is uh, een zeer interessante optie natuurlijk. Want dan zou het ook misschien ineens een goede Daisy lezer kunnen zijn. Ja, er uh, is natuurlijk een dc standaard als het om tekst gaat. Die werkt een beetje op dezelfde manier als standaard voor... Uh voor audio. Um, je zou het kunnen proberen, alhoewel hij dan toch hele andere navigatiedingen zou moeten hebben dan dat hij nu laat zien. Maar het is de moeite waard om daar eens naar te kijken. Maar dan moet je wel heel krachtig zijn, wil hij uh, onze uh, Daisy lezer van, uh, van het loket kunnen verslaan. Ik heb nog even een vraag over. Je kunt hem ook openen in iTunes, maar dat heb ik geprobeerd. Maar wat zou wat zou daar de grap van zijn? Want dat, ik zag niks. Ik zag voortdurend lege lijsten. Weet ik niet. Dan zou ik mijn iPhone aan de computer moeten hangen en dan even kijken. Want dan zouden ze, het enige wat ze dan zouden kunnen bedoelen is dat je op die manier bestanden over kunt zetten in de, in de folders, dus in de mappen die in Dream Reader zelf zitten. Oh, ik ben een beetje dom. Ik dacht dat het iTunes van de app of de iPhone was. Maar dat zou wel eens kunnen dat je daar gelijk in hebt, ja. Maar dat moet ik dan nog eens even uitproberen. Nog iets. Je kunt er alleen onbeveiligde e boeken mee lezen. Die boeken van Apple, dat gaat niet. En eh, boeken die niet zijn bewerkt met die, die, dat bestand, hoe heet dat, Adobe, en nou, waar ik de naam altijd van vergeet, om die DRM-straf te halen, die kun je niet lezen. Nou, wie weet komt dat nog. Maar goed, die kun je natuurlijk wel op een andere manier lezen, alleen het navigeren in zo'n... Uh, uh... ...in zo'n bestand gaat het natuurlijk met deze app wel heel erg plezierig. Ja, Apple boeken kan ik wel op, op, in het iBooks lezen... ...maar uh, gewoon die boeken van, uh, die ik bij Bolkom koop... Zo, ...dan weet ik niet hoe ik die zou moeten lezen. Nee, ik heb daar nog nooit boeken gekocht, dus ik heb geen idee. Misschien dat iemand anders dat weet. Oké, okay, toen bleef het stil. Goed, nou, Nens, dan geven we de microfoon weer aan jou... ...voor je tweede spel. Nou, blijkbaar... De... 15 uur 57. Liggend, weliswaar, zou het horen. Omgrendel. Even Richten. kijken. 1, 2... What is free? Ja, maar mee, maar, meer op, meer op, meer op, meer op, meer meer meer meer op, meer. meer op staat is de i free, oftewel de i-f-a-r-k-l-e. -E. Wat het is, het is een dobbelspelletje. Uh, dat je kunt spelen uh, in je eentje tegen de computer of met z'n tweeën dus tegen een, een, uh, een kennis of wat dan ook. Uh, wat is de bedoeling? Je hebt zes dobbelstenen. De zes dobbelstenen daar kun je uhm, uh, punten mee halen en dan gaat het er natuurlijk om wie de meeste punten heeft. Nou, om het een klein beetje simpel te houden, de 1 is 100 punten waard, de 5 is 50 punten waard en uh, dan kun je nog setjes maken van 3 dus uh, bijvoorbeeld 2, uh, 3, 2, uh, 3, 3, uh, 3, 4 en uh, je kunt ook een straat maken, dus de grote straat dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6 Um, er zit eigenlijk wel een addertje onder het gras, want uh, je moet uiteindelijk geen dobbelsteentjes overhouden. Tenminste, daar moet je over nadenken, want als je dobbelstenen overhoudt, dan, uh, dan verlies je al je punten. Dus, ja, dat is een beetje moeilijk uitleggen. Um, mm, je gaat eigenlijk kijken, uh, je kunt zeg maar dobbelstenen vasthouden, dus je gooit een worp. En vervolgens zeg je, nou bijvoorbeeld er zit 1-1 uh, in, dan hou je die 1 vast. En vervolgens gooi je met de rest gooi je opnieuw. En zo speel je dat, dus dat spel. En hoe, uh, hoe verder je in het spel komt, hoe, meer, hoe minder dobbelstenen je kunt gaan gebruiken om het totaal weer te maken. Dus als je 2 of 3 over hebt, moet je goed nadenken of je die beurt wel weer gooit. Want uh, dan zou het zomaar eens kunnen dat je al die punten verliest. Omdat je bijvoorbeeld niet 3 dezelfde gooit of wat dan ook. Of geen 1 erbij en, ehm, um, ja, dat is een beetje het spelletje. Ik ga hem even spelen. U Swip Ehm, je kunt hem in allerlei. in de, in de, in de, in de, in de, in de, options. Ehm. 2 voor 8GM, HQB, FL, RXM, Kev, mobiele about, HTML, Player nou, heel gezellig wat je net hoorde. Dat is de reclame die erin zit. Die zit gelijk direct bovenin. Dat is iets vervelend. Uh, dan hoor je player, oftewel player. Uh, dat ben ik. Computer. Daarnaast staat de computer. 1.100. 1.100. Ik heb dus 1.100 punten. 6.600. En de computer heeft 6.600 punten. 0. Nou, dus de, mijn score nu met de dobbelstenen die er nu liggen is 0. En um, als ik er langs ga... Okay. ...hoor ik hier dat die... Vijf knop. 1 knop zij. Vijf knop zij. 1 knop. knop. Twee knop. Twee knop. Drie knop. Drie knop. Nou, dat zijn mijn zes dobbelstenen. Ik kan ook mijn vinger erop zetten. Eén knop. Ze liggen in, um, in een roostervorm, zeg maar, roosterweergave. Uh, twee rijen en uh, wat is het? Drie kolommen, zeg je dan. Dus um, dit is linksbovenin. En dan vervolgens schrijf ik eentje vijf opzij. Dat knop. is de tweede. Eén de derde. Knop. En dan moet ik weer Twee, rechts knop. onderin beginnen. Drie knop, drie knop, nou. Onder die dobbelsteentjes vind ik Role, ook nog de grijs, rolknop. Knop. Die is nu grijs, die gaat veranderen uh, als ik dadelijk een, uh, een dobbelsteen heb vastgezet, zeg maar. Dus ik ga dobbelsteentjes vastzetten die ik wil houden. Pas, grijs, En ik heb een pasknop. Als ik de rolknop doe, dan gaat hij dus met de rest van de dobbelstenen nog gooien. En als ik zeg van nou weet je, ik denk niet dat ik uit die laatste twee of drie dobbelstenen nog punten kan halen, dan pas ik. En dan gaat de beurt naar de computer. Maar dan hou ik wel al mijn punten en dat is heel belangrijk. Vervolgens zitten er nog vier kleine knopjes onder. Nieuwe game. Knop. Voor een nieuwe nieuw spel, nieuw game. Stats. Knop. De statistieken, oftewel de scores. Hier zitten de options onder. About. Knop. In de about kan je nog even lezen van oké, okay, in uh, welke hoe kan ik uh, de meeste punten scoren? Nou. Mijn tactiek, ik heb hem echt, nou ongeveer een minuut geleden, snapte ik hem. Um, het gaat er eigenlijk om, het handigste is om gewoon de ene te sparen. En als er geen één is, de vijf te sparen. En als het voorkomt, gewoon uh, de drie. En wel opletten dat als je drie of twee dobbelstenen op, uh, aan hebt, hebt, hebt, hebt, dat je kunt kijken van nou, ja, of, of, of niet. Ik ga even één klein spelletje spelen. Ik heb hier... Okay. 1-1. Ik dubbeltik erop. Geselecteerd. En deze is geselecteerd. Ik besluit ook um, om er nog een 1 bij te doen. Knop. Geselecteerd. 200. En je hoort nu dat ik 200 scoren heb. Dus met andere woorden... Nou, ik vind dat ik met de rest van de vier dobbelstenen kan verder spelen. Dus ik ga naar knop. de rolknop. Knop. roll, Grijs. Nou, je hoort dat die grijs is en vervolgens hoor ik... 1. Grijs. Knop. Eén grijs knop. Met andere woorden, deze dobbelsteen staat vast. Grijs. Knop. Dat is de losse dobbelsteen die nog kan worden gegooid. Grijs, knop. Die staat ook vast. Vijf, knop. Hé, hey, ik hoor hier een 5. die zet ik vast. Geselecteerd. Drie, knop. 6, knop. Nee, nou, dit hou ik. En dan hou ik er nog drie over. Uh, waar ik iets mee zou kunnen doen. Ik gok het erop. Dus ik zeg nu rol. Knop, rol, grijs. Nou, zo te horen heb ik dus nog een beurt. En ik ga kijken Zes, wat er over vijf, is. Nou, knop. er zit een 5 tussen. Ik dubbeltik Geselecteerd. daarop. Geselecteerd. 300. Ik heb nu 300 punten. Uh, ik ga nu passen. Pas, knop, pas, en de beurt gaat nu naar de computer. Nou, je hoort het al. Hij is, gooit heel snel en hij kiest heel snel. Attentie. Vrakelen. No scoring combinations on your first roll. Betelijk. Continue. Okay. Yes. Wat hij net zei in het Engels was dat ik bij de eerste score, of bij de eerste gooi die ik deed, er, waren al, er zat niks in. Er zat geen 1 in, er zat geen 5 in, er zat geen dubbel in. Dus uh, mijn beurt was eigenlijk over. Nou, zo wil ik het even laten. Even kijken, waar zit de knop? Oké, okay, dankjewel. Zijn er nog vragen? Het is in ieder geval een, een duidelijk verhaal. Dus uh, wie wil dobbelen, die kan gaan dobbelen. Oké, okay, dankjewel Nens. Um, dan komen we alweer aan het laatste onderdeel uh, over wat er allemaal is boven komen borrelen zoals ik dat schreef. En wat we allemaal van de week voor leuke en minder leuke dingen zijn tegengekomen. Brandlos. Um, ik kan nog even terugkomen op uh, die Voice uh, Dreamreader. Ik heb hem inmiddels ook en uh, hij kan ontzettend veel. Ik moet nog heel veel ontdekken natuurlijk. Maar ik heb wel ontdekt dat uh, Excel bestanden... Uh, die worden dus uh, niet geaccepteerd door Voice Dream Reader. Ik had namelijk een ledenlijst in Excel staan en die had ik in de Dropbox gezet. En als je zo'n bestand opent, uh, dan, krijg je, uh, dan, dan kun je hem ook op exporteren zetten en dan openen in. En dan krijg je een aantal mogelijkheden en bij uh, heel veel bestanden gaat, staat die Voice Dream Reader wel bij, maar niet bij Excel. Nee, ik had ook al begrepen dat niet echt alle formaten nog worden ondersteund. Ik zeg nog, want je weet het maar nooit. Uh, ik weet ook niet of... Kijk, Excel is natuurlijk niet echt een... Uh, hoe zou ik het zeggen? Dat zijn niet echt teksten. Hè? Een spreadsheet is toch wezenlijk iets anders dan een tekst. Mensen gebruiken soms Excel er wel eens voor. En dan vraag ik me af waarom. Maar goed... Uh, dus het, het, ik, ik denk ook niet dat het zo gauw zou gaan gebeuren dat een programma als uh, VoiceDream ook Excel-sheets zou kunnen gaan lezen. In het algemeen zal een, een, een, een, een, een Excel-spreadsheet inderdaad niet als een soort leesbaar document. Zo'n ledenlijst dat kan nog, maar het wordt al gauw uh, eigenlijk onmogelijk. Als je heel veel tabellen, rijen en kolommen hebt, dan word je, dat is dat niet te lezen zo even van boven naar beneden, van links naar rechts. Nee, ik heb zelf ook, als het om Excel bestanden gaat, eigenlijk nog nooit iets geprobeerd met uh, uh, nummers, zowel voor de Mac als voor de iPhone. Ik heb hem op mijn Mac wel staan, maar nog helemaal nooit uh, geen tijd gehad om er eens naar te kijken. Op de iPhone heb ik hem niet staan, maar ik meen met herinneren dat Dirk ooit heeft gezegd dat toegankelijkheid, wat voice-over betreft, toch wel wat de wensen overlaat. En dat is natuurlijk niets. Uh, ja, dat zou eigenlijk wat beter mogen van Apple. Oké, okay, nog meer uh, leuke of minder leuke dingen van van de week. Nou, ik heb eigenlijk nog wel een vraag. Uh, wat mij de laatste tijd niet meer lukt is inloggen in de trein op de wifi met mijn iPhone. Je komt dan op een gegeven moment op een pagina en daar zitten een paar knoppen die grijs zijn. En dan zegt hij na ongeveer een minuut, zegt hij... Uh, de server, uh, nee, de hotlog, uh, de hotlog, uh, uh, nou ja, hotspot inlogfunctie kan niet worden geactiveerd omdat de server niet meer reageert. En het frappante is dat ik dat ook had in uh, Visio, want een paar weken geleden was ik niet bij het uh, vragenuur, vorige week ook niet, omdat ik toen bij een uh, bijeenkomst voor uh, vrijwilligers uh, was. Van SeniorWeb, mensen die blinden en slechtzienden helpen met, uh, met computerproblemen oplossen. En uh, daar waren wij namens onze Amsterdamse Computerclub, waren uh, twee mensen daar aanwezig. Jos Sprenkels hield daar een uh, uh, wel interessant uh, verhaal over hoe computers werken en hoe blinden daarmee vooral uh, slechtzienden moeten werken. En uh, hoe dan uh, eventuele hulpverleners die uh, problemen komen oplossen, toch vooral uh, uh, eventjes niet aan die screenreader moeten gaan zitten plutsen. Nou ja, en uh, dat was wel leuk, maar uh, ja, daar kwam ik dus ook op zo'n netwerk, want ze hebben er een heleboel bij Visio, zag ik, uh, voor het personeel en voor medewerkers en een stuk of wat gasnetwerken. Dat is echt heel uitgebreid daar in Amsterdam en daar kwam ik dus ook niet op, kreeg ik dezelfde foutmelding. Dat van de trein, dat had ik van de week ook, want uh, als ik tegenwoordig naar Utrecht ga, dan zit ik uh, s ochtends hier vanuit Lelystad in een uh, sneltrein die van uh, Groningen naar uh, Vlissingen rijdt. ...via Zwolle, Lelystad, Amsterdam, Schiphol, Den Haag, noem maar op. En ik had exact hetzelfde wat jij net beschrijft. Uh, dus ik heb geen idee wat het is of dat dan ons uh, uh, te maken heeft met uh, de, de, het feit dat we niet, iets niet kunnen vinden. Want dat inloggen gebeurt via een zogenaamd webinterface. En ja, dat moet wel toegankelijk zijn gemaakt en als dat niet zo is dan kunnen we er gewoon niks mee. Oké, okay, dan weet ik dat... Um, ik had zelf nog iets leuks gevonden van de week. Tenminste, ik weet nog niet echt of het leuk is. Dat ging over... Dat kwam naar aanleiding van een, uh, uh, uh, iets in het forum. Ben ik eens gaan zoeken naar een Gmail-app en die heb ik gevonden. Uh, ik uh, heb net ingelogd en dat lukte. Maar ik weet nog niet of ik daar heel blij van moet worden. Ja, ik weet alweer waar het over ging. Het ging over uh, het feit dat je uh, op de iPhone geen labels kon maken als je in een, een Gmail-account, dus geen andere mappen en dat soort dingen. Ik weet zelf nog niet eens het verschil tussen mappen maken binnen, binnen je Gmail-account en labels, daar kan misschien iemand anders iets over vertellen. Um, dat appje heb ik gedownload, dat was gewoon gratis van Google en het lijkt in eerste instantie heel aardig, maar ik weet het dus nog niet of het echt een verbetering is ten opzichte van bijvoorbeeld uh, een Gmail-account in je iPhone zetten en het gewoon via het mailprogramma doen. Ik weet niet of er hier mensen zijn die ooit ervaring hebben met het Gmail-appje. En toen bleef het heel stil. Goed, nou dat uh, zomaar zeggen wordt vervolgd. Um, Oké. Okay. Ik weet niet of er nog uh, meer uh, leuke dingen zijn, anders dan gaan we richting Valreep. Ja, goedemiddag Roger uh, hier uh, allemaal. <laughs> uh, ik heb uh, vorige week al een leuk appje gevonden. Uh, nou ja, iedereen die hier zit, die rijdt uh, waarschijnlijk geen auto. Maar er is een heel leuk gratis appje en dat heet Files Nederland. En uh, dat is een hele toegankelijke app. Uh, er zit een kaartweergave in en er zit ook een lijstweergave in. Als je het appje opstart, zegt je keurig netjes hoeveel meldingen er zijn, hoeveel file meldingen en uh, het aantal kilometers. En dan kan je gewoon met je vinger naar beneden vegen en dan krijg je A1, uh, weet ik veel, uh, uh, Amsterdam richting, uh, weet ik veel wat, uh, zoveel kilometer de file is afnemen. Nou ja, uh, wellicht als je een keer met iemand op pad gaat, is het een... Uh, hij is heel toegankelijk, hij is gratis en het is een uh, heel handig appje. Nou, klink, klinkt interessant. Roger, even iets anders. Er zat een behoorlijke dikke brom door jou heen. Maar bij de laatste woorden verdween die. Uh, wat deed je? Ik heb uh, geen idee. Mijn, uh, mijn vrouw die heeft de laptop uh, op een andere plaats gezet. Dus uh, wellicht dat het daar iets mee te maken kon hebben. Nou, nu was hij er weer. Het was dus net... Uh, uh... ...tijdens je eerste stukje tekst bij de laatste woorden. Maar goed, het is verder niet echt storend, maar het viel me op. Uh, ja, ik weet niet of ik... Mag, mag ik nog wat zeggen? Of? Ik weet niet precies. Astrid, jij mag altijd wat zeggen. Kom op. Ik heb het ook al in het forum gezet. Uh, ik zag bij de consumentengids een review over uh, Ring Credible. Daar heeft Bruno uh, een week of drie geleden iets over verteld. En uh, het was een hele uitgebreide uh, review... Uh, en uh, ik heb het zelf niet, nog niet genomen, want ja, als ik, ik ben niet in het buitenland en ik gebruik Voibuster en uh, al die dingen. Maar het schijnt dus zo te zijn dat als je in het buitenland bent, dat dat uh, heel erg voordelig zou kunnen uitwerken. Ik weet niet precies of mensen daar nog belangstelling voor hebben. Ik denk dat die nog wel, uh, ik, ik heb het bestand bewaard. Ik kan het een keer nog een keer sturen of ik, uh, of privé of uh, nou ja, voor wie daar eventueel belangstelling voor heeft. Prima. Nou, het is uh, opgenomen, dus uh, het wordt de wereld ingestuurd. Ik, ben, ik doe zelf eigenlijk heel weinig met die voice over ip dingen. Uh, dat heeft ook mee te maken dat ik eigenlijk nooit <laughs> een bundel opmaak. Maar misschien uh, wordt het interessant om daar ook eens naar te kijken. Ik had wel begrepen dat incredible dat de, de geluidskwaliteit wat minder was. Maar misschien kan... Uh, uh, Bruno, of jij daar iets over kwijt? Nou, ik heb zelf het geluid niet gehoord, maar Bruno zei dat ook. En dat stond ook wel in de, uh, in de review, dat het uh, wel wat minder was dan uh, gewoon een mobiel gesprek. Maar geen echo's en geen haperingen of zo dat niet. Maar ja, ik heb dat zelf niet uitgeprobeerd, maar Bruno die had dat wel uitgeprobeerd. Ja, ik had eigenlijk toen ook gezegd, en dat beaamde Dirk wel, dat ik dat eigenlijk van al die voice-over IP-apps vond. En uh, over het algemeen vind ik ook dat de verbindingen minder stabiel zijn en ook vaak haperen. En je moet vooral niet te ver van je als je via wifi belt. Uh, want dat is natuurlijk uh, in het buitenland helemaal uh, een must. Want dan kan je beter gewoon mobiel bellen, denk ik. Als je, als je van het databundel gebruik maakt, dan ben je helemaal uh, zo'n vermogen kwijt. Maar uh, ik vind ook met Voidbuster en uh, al die andere uh, dingen... Wij gebruiken ze wel, vooral in het buitenland inderdaad, omdat je dan uh, voor een paar centen naar Nederland kunt bellen. En dan denk ik dat Credible, als je eenmaal een andere... Kijk, op een gegeven moment komt er dan weer zo'n appje uit. Maar ik denk dat RingCredible, uh, ja, als je Voidbuster toch al hebt... ...vraag ik me inderdaad af wat het dan toevoegt. Want je moet overal krediet kopen. En uh, dan moet je dus gewoon gaan kiezen welk appje gebruik ik. En waar koop ik een tientje krediet. En dat, uh, dat is eigenlijk het hele eieren eten bij al die apps. Ja, ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar het schijnt dat FaceTime ook over 3G uh, goed werkt. Uh, ik gebruik het zelf nog wel eens gewoon als uh, ik op wifi zit en de ander ook. En uh, daarvan is de kwaliteit, ik weet niet hoe de beeldkwaliteit is. Uh, Nens, daar kun jij misschien iets over vertellen, maar de geluidskwaliteit van FaceTime is natuurlijk fantastisch. Ja, dat klopt wel. Daar heb ik dan wel meteen een vraag over, want het is mij nog nooit gelukt uh, om dat over 3G aan de praat te krijgen. En uh, ik heb geen idee waarom dat niet lukt. Ik heb nog geen kans gehad om dat met iemand te proberen. Daar zoek ik wel naar. Misschien moet ik dat gewoon eens met Lotte doen. Maar ja, die zit net zo weinig als ik. Maar dan kunnen we in ieder geval kijken of er een verbinding gemaakt kan worden. Nens, heb jij ervaring met FaceTime over 3G? Nee, niet over 3G. Ik gebruik FaceTime heel vaak, maar allemaal wifi. Ik kan het natuurlijk betrekkelijk snel en simpel uitproberen, Tom. Door allebei eventjes je, uh, je dingen uit te zetten, je... je uh... 3G en dan, nee natuurlijk niet, je wifi uit te zetten en dan kan je gewoon kijken of je nog met elkaar in verbinding komt. Precies, dat ga ik inderdaad ook eens even proberen, want ik vind het een nou, heel aardig medium en goed van kwaliteit. Dat brengt me trouwens even op iets anders, wat ook in het nieuws is geweest en ongetwijfeld hebben jullie dat ook gehoord, WhatsApp is weer eens in het nieuws geweest en inderdaad een beetje negatief. Om, vanwege twee dingen. Ten eerste dat het uh, wellicht betaald moet gaan worden. En daarnaast de beveiliging. En dat snap ik ook wel, want WhatsApp die loert natuurlijk constant in jouw contacten. Uh, je ziet ook af en toe in je favorieten iemand verschijnen. Dat is dan iemand uh, wiens mobiele nummer in jouw contacten staat en die inmiddels ook een WhatsApp heeft. Dus um, nou ja, ik geef het maar even door voor wat het waard is. Nou, wat ik van WhatsApp, ik heb het eigenlijk nooit echt gebruikt. Maar ik heb het op een gegeven moment, ik ben geabonneerd op de app van de dag uh, applicatie. En daar was hij op een gegeven moment gratis. Nou ja goed, dan denk je, ach, laat ik hem dan wel eens installeren, weet je. Dan word je er weer eens op geattendeerd. En wat mij opgevallen is dat ik op een gegeven moment een hele chat op mijn scherm kreeg. Van allerlei mensen waarvan ik geen idee had wie het waren. En toen dacht ik, wat krijgen we nu? Hoe kom ik in een chat terecht waar ik zelf helemaal geen... geen, geen uh, en dat kan best dat er een bekende van mij tussen stond. Maar ik denk, nou ja, uh, weet je wat, uh, weg die zooi. Want ik wil helemaal niet uh, uh, zomaar ongevraagd gestoord worden door al die onzin. Nou ja, het is... Uh, uh, uh... WhatsApp is dus eigenlijk een vervanging van sms. Dat was ook de reden waarom anderhalf, twee jaar geleden de providers daar zo over in de touwen gingen. Omdat zij hun sms inkomsten zagen, uh, zagen verminderen. Het kan zijn omdat je ook uh, een WhatsApp aan een groep kunt sturen. Dat iemand die jou ook in, je, in zijn contacten had staan, jou bij die groep heeft gevoegd. En dan op dat moment zie je die WhatsApp ook verschijnen. Maar je zou dan toch wel moeten kunnen zien wie uiteindelijk de echte afzender is. Ik heb gehoord dat je voor WhatsApp uh, niet hoeft te gaan betalen als je het al uh, lang in gebruik hebt. Maar ik weet niet of dat waar is hoor. Nee, zoiets heb ik ook gehoord. En dat ging dan vooral om, uh, om, om de... Uh, om de uh, als je hem dus gekocht hebt... En ik weet niet of hij nou bij de iPhone gratis was of juist in de, in de Play Store. Dat weet Nens misschien. Uh, dat dat inderdaad mogelijk zou kunnen zijn. Maar de verhalen, er zijn ook weer verhalen die zeggen vanaf volgend jaar moet je gewoon een bepaald bedrag per jaar gaan betalen voor de dienst. Nou ja, je ziet, het lijken de banken wel, je wordt met gratis dingen binnengehaald. Dat zien we dus ook bij Onavo gebeuren. En op een gegeven moment, als iedereen eraan verknocht is en aan verslingert, dan gaan ze ineens geld vragen. Ik wilde vragen over dat WhatsApp, maar niet meer eigenlijk. Maar over of iemand ervaring heeft met MessageMe. Want dat schijnt ook zoiets te zijn. Ik heb het geïnstalleerd, ik heb een account aangemaakt, maar ik kon er, ik kon er niks mee beginnen. Dus ik ben wel eens benieuwd of iemand daar nog ervaring mee heeft. Ja, allereerst die uh, Whatsapp, uh, die was inderdaad op Android de Play Store was die altijd gratis volgens mij, volgens mij, volgens mij nog, zijn ze nog steeds gratis maar dat weet ik niet zeker en uh, inderdaad in de, uh, en was die op de iPhone dat je ervoor moest betalen. De MessageMe die heb ik inderdaad ook bekeken, omdat ik ook uh, natuurlijk wat rondsnuffel en uh, hij is niet uh, toegankelijk en uh, ik heb ze wel een uh, mailtje gestuurd van uh, ja, uh, kun je dat niet toegankelijk maken, maar tot nu toe niks van gehoord. Nou, zo heb ik ook nog een vraag als het over dat soort dingen gaat. Een tijdje geleden alweer heeft er in PCM, dat is een, uh, voor de mensen die het niet weten, dat staat voor Personal Computer Magazine, alhoewel niemand dat misschien nog weet, uh, stond er een test in van die uh, VOIP-programma's en daarin kwam het programma Fiber of Fiber er heel goed uit. Ik heb dat toen dus gedownload, dat was vrij laat s'avonds en dat was ontoegankelijk met het gevolg dat ik een of andere collega uh, uit bed uh, belde of feipte. Um, heeft iemand ervaring mee en is die nu inmiddels wel toegankelijk? Ik dacht dat ik hem in het verleden ook wel eens had, maar dat is al heel lang geleden. Maar dat zou ik niet uh, durven zeggen, dus, uh, Ton. En ik hoor ook weinig andere mensen, dus, dus uh, er zijn weinig mensen die hem uh, gebruikt hebben. Uh, die hem hebben, uh, kennelijk. Overigens heb ik aanvullend daarop nog wel iets over VoIP-buster. Want Derek zei toen tegen mij: van, waarom gebruik je niet gewoon de standaard VoIP-buster app? Uh, nou, dat weet ik inmiddels weer, waarom ik, want die heb ik er toen maar weer eens opgezet op zijn advies en ik weet dus ook inmiddels waarom ik die dus niet gebruik en ook niet zal gaan gebruiken. Dat ding heeft namelijk de vreselijk onhebbelijke eigenschap dat als je hem opstart, meteen je speaker wordt uitgeschakeld en ook niet meer uh, tot leven komt uh, voordat je hem uit de abkiezer hebt gegooid. En bovendien kun je op Voibuster, de Voibuster-app zelf, niet gebeld worden. Ik heb wel een nummer ooit bij Voibuster aangevraagd. Dat schijnt niet meer te kunnen. Of het is zo'n 087 of 088-nummer geworden. dat, dat geloof ik zelfs dat dat nu niet meer kan. Maar hoe dan ook, ik heb zelfs nog een gewoon regulier 020-nummer destijds aangevraagd. Dus dat heb ik. En daar kun je dus in, hoe heet dat andere programma nou ook weer... Uh, kun je wel gewoon gebeld worden? En uh, dat uh, kan dus in Foibuster zelf wonderlijk genoeg niet. Maar uh, Bruno, wat gebruik jij dan? Gebruik je softphone of zo? Of gebruik je helemaal niks op dat gebied? Nou, dat bedoelde ik, daar zocht ik net naar, naar die naam. Ik gebruik de softphone en als ik Voidbuster gebruik, dan gebruik ik softphone. En dat werkt uh, het beste. Althans, dat werkt heel aardig en dat heeft ook een hele leuke eigenschap en uh, daar heb ik nog wel eens, uh, ja, dat kan nog wel eens handig zijn. Hij kan ook gesprekken standaard opnemen. En dan kan je bijvoorbeeld instellen dat als je een gesprek uh, opneemt, dat hij dat na een dag of na een week weer gewoon wist. Als je er verder niks mee wilt en wil je er wel iets mee, dan uh, kun je het gewoon uh, mailen of uh, vastzetten of bewaren of wat dan ook. Ja, je wordt gestoord van het aantal apps, want ik heb hier Session Talk, 3x Phone. Nou ja, en ik gebruik ze eigenlijk geen van allen, want ik zit meestal thuis, dus ja, dan heb je dat niet zo hard nodig. Maar ik heb het er wel opgezet. Dus, uh, maar goed, oké. Okay, dat uh, Sitsme is dus ontoegankelijk. Jammer. Dat 3CX Phone heb ik ook wel eens gebruikt. Dat is volgens mij ook een hele leuke app, maar die werkt weer niet in de achtergrond. Dat, uh, dat is ook weer zoiets raars. Maar goed, het, uh, nou ja, het, het zijn allemaal uh, apps met uh, hebbelijk en onhebbelijkheden. Oké, okay, ja, ik was even afgeleid omdat ik weer zie dat ik op 3G zit. Ik heb het al eerder gemeld, ik blijf problemen houden met uh, de wifi. En het rare is dat uh, als ik op uh, mijn werk kom, hij eigenlijk altijd meteen het goede netwerk heb, En als ik thuis kom, eigenlijk nooit. Nou ah ja, nog nooit een oplossing hiervoor kunnen vinden. Zit hem zeker in je nieuwe huis, Tom? Denk je niet? Misschien heb je een aardstaal die uh... Die het verstoort? Nee, ik had het in het oude huis ook al. Dus ik, ik uh, was mijn router al aan het beschuldigen. Uh, dat is een ding van UPC. Um, en ik heb ook al eens uh, over gesproken toen ik ze toch moest bellen. Omdat uh, na de verhuizing wij hier niks hadden. Geen internet, geen tv, geen radio, geen niks. En toen zei hij ook van ja, nou ja, je kan eens proberen een ander kanaal te kiezen. En toen had die, noemde hij een paar kanalen uh, waar tussen je kon schakelen. Maar ook dat brengt geen verbetering. Dus euh, nou, het is voor mij nog steeds een raadsel. Oké. Okay, um, jongens, de valreep. Heeft nog iemand iets voor de valreep? Ja. Ik heb ik ben lid geworden van het Senior Web Apple Forum. En daar heb ik... Uh, één ding heb ik al opgestuurd. Uh, dat ging over het maken van mappen... In een, in een, als je een e-map account hebt. Dat schijnt Dirk alles besproken te hebben... maar heb ik niet zo goed opgelet... omdat ik toen nog geen mail op mijn iPhone gebruikte. Uh, je kunt wel mappen maken en zo. Dat gaat dus wel goed. Ik heb ook uh, laten zien hoe. In dat stand staat hoe. Alleen, het zijn natuurlijk geen filters. Dus ik, dat, was, dat hoopte ik eigenlijk dat dat op die manier kon. Maar dat is, dat is dus niet zomaar goed... Iedereen die dat wil weten, kan dat bericht nog eens nalezen. Verder hadden ze nog een manier hoe je boeken kan verwijderen, iBooks kan verwijderen van je iPhone. Nou, dat gaat eigenlijk op dezelfde manier als alles. Je gaat naar je iBooks en naar je boekenkast en je tikt wijzig. En dan kun je daar boeken verwijderen. Het is voor ons niet zo'n heel interessant forum. Het gaat voornamelijk over de iPad. Uh, hoe je daar filmpjes op, op van je computer op moet zetten en uh, van alles over de iPad. Maar een enkel bericht is toch uh, de moeite waard en uh, blijft er dus voorlopig nog maar even bij. Lijkt me prima. Trouwens, nu je het daar toch over hebt, uh, uh, uh, hoorde ik vorige week dat uh, meneer Strubbe is overleden. Uh, ik weet niet of jullie die naam iets zegt, maar dan zou je eens op uh, YouTube moeten zoeken naar meneer Strubbe. Dan vind je hem wel. Geen idee, wie, wie is dat Ga maar zoeken, zou ik zeggen. Dan hoor je het wel. Het is een filmpje van de Consumentenbond. Ja, die hebben ook een filmpje gemaakt over T-Mobile. Dat je belazerd wordt waar je bij staat en ik ben daarbij. <laughs> dus het is heel vervelend. Dat onbeperkt internet echt niks inhoudt, maar dat zou jij ook al weten Tom. Want uh, als je data, als je data, dan wordt je, je die dingen heel traag en dan kun je eigenlijk bijna niks meer op na een gegeven moment. Uh, onbeperkt is geen sprake van, schijnt het. Nee, maar dat wist ik hoor, want dat is, uh, dat is al een tijdje geleden gemeld op de een of andere manier. En uh, ik moet je eerlijk zeggen, als dat, dat mij wel meeviel, wij waren uh, in het uh, tijdens de uh, Oud en Nieuw uh, met Dog Travel in, uh, in uh, de Ardennen. En ja, ik ben best wel een fan van de top 2000, dus ik had uh, regelmatig mijn iPhone aanstaan en ik had zo'n weekpas gekocht. En daar was ik vrij snel doorheen. Toen zakte de data naar, uh, dus, wat is het, uh, 64 uh, kilobits of zo. per seconde. En ik heb dus TuneIn Radio, de stream, ook daar uh, op die, op die uh, waarde gezet. En ik kon lekker radio blijven luisteren. Ik merkte eigenlijk nauwelijks verschil. Dus uh, uh, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat. Uh, ja, dat mijn ervaring met die snelheidsvermindering uh, toch behoorlijk meevalt. Het hangt van je abonnement af. Hoeveel je op volle snelheid mag hebben? Of dat nou 500 of 750 MB is? Ja, ik moet binnenkort een nieuw, ik moet binnenkort een nieuw abonnement hebben. En ik uh, vroeg me dus af ja, wat zal ik doen? Want uh, ik vind het, maar, het is zo ontzettend onderzichtig, vind ik. En uh, ik heb nu gewoon uh, dat mobiel uh, van T-Mobile 150 uh, belminuten of sms'jes en, en onbeperkt internet. Ja, ik denk dat ik dat maar weer ga doen. Want ik vind het, het is veel te ingewikkeld om daar zo lang over na te denken. Hoewel ik natuurlijk het meeste thuis zit, kan je zeggen van ja, is dat dan interessant? Ik weet het gewoon niet zo goed. Ja, je hebt twee dingen bij T-Mobile. Je hebt dat, waarschijnlijk dat i150 abonnement, dat is zo'n Simone abonnement. Of heb jij dat uh, abonnement van drie, uh, drie tientjes in de maand? Uh, zo'n tweejaarlijks abonnement waarbij je ook je iPhone voor 200 euro kon kopen. Ja, mijn iPhone kostte toen 329, maar verder is dat wel dat van drie... Uh... Drie tientjes, maar ik wilde toen ook graag een 32 GB iPhone. Dus dat zal ook wel duur zijn, duur zijn geweest. Ik heb nu eens even geïnformeerd naar een 4S. Ik weet alleen niet of ik daar nou verstandig aan doe of dat ik toch maar beter over kan stappen op een 5. Dat is natuurlijk wel weer een stuk duurder, Maar ja, ik heb wel zoveel plezier. En dan vraag ik me dus nog iets af. Wat, zal ik, wat moet er dan met mijn oude iPhone gebeuren? Zou ik dan daar een, een prepaid ding voor nemen? Maar dat is heel duur, heb ik gehoord. Ja, als je ook de mogelijkheid... ...wil hebben uh, om ermee te kunnen blijven bellen, wel. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen. Ik weet niet, heb je nu een 4 of een 3GS? Nee, ik heb nu, ik heb nu een 4. En uh, ik, ja, ik aarzel dus tussen 4S of 5. En uh, ja, het abonnement loopt af in, in juli en dan schijnt er alweer een 5S te wezen. Dus nou ja, het is, ik vind dat echt wel behoorlijk beroerd hoor. Jee, man, man, je, kan bijna nie, je weet bijna niet meer wat je moet doen. Nee, ah, het is echt erg. Ik bedoel, we worden, we worden gewoon. Nou ja, goed. Het, ik weet het ook niet. Want mijn abonnement loopt ook ergens in september af. Dus dan moet ik ook een keuze gaan maken. En ik dacht natuurlijk ook al aan de 5, 5S. Kijk. Wij krijgen natuurlijk, en dat zal mensen ook wel waarschijnlijk kunnen beamen, wij krijgen natuurlijk nu ook mensen uh, op de training die een 5 hebben. En ik had uh, woensdag nog iemand, en jezus wat zijn die dingen lekker snel zeg, <laughs> je merkt het verschil echt met de vier. Um, ik ben alleen even kwijt wat voor simkaart erin moet. Kijk als je een 4S neemt. En uh, er is iets mee aan de hand en je wilt terug naar je 4, dan kan dat vrij makkelijk. Uh, ik weet niet, dat durf je misschien wel niet, maar dat is te leren om een simkaart over te zetten. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Dan kun je dezelfde uh, uh, kleine simkaart die in de 4 gaat, gaat ook in de 4S. Nogmaals, ik weet niet of er in de 5 al zo'n micro-simkaart gaat, zo'n hele kleine, kan iemand mij dat vertellen? Volgens mij wel. Volgens mij heb je in de 5 weer een nieuw, die, de, de allernieuwste, want deze van de, 4, eh, de 4S is natuurlijk al heel klein. En die van de 5 is volgens mij nog kleiner. Ja, oké. Okay. Dan zou het, uh, kijk, voor, voor uh, uh, het verschil tussen de 4S en de 3GS, of de 4 en de 3GS... In de 3GS gaat nog een gewone simkaart en als je dus zo'n mini simkaart hebt dan heb je een hulpstukje zodat je hem op de oude grootte kunt brengen en hem toch in een andere telefoon die een normale simkaart moet hebben kunt stoppen. Ja wat de 5 betreft, uh, ik zei net al uh, Astrid dat hij echt een, echt een stuk sneller is, dat merk je ook echt met vegen en hij is een stuk lichter en een stuk dunner. Het is echt een heel mooi apparaatje om in je handen te hebben hoor. Ja, nog even over het kaartje. Als dat een micro is, wat er ook in de Android, Samsung, Galaxy 2 gaat of 3 is het zelfs, die heb ik gewoon bij een telefoonwinkel kleiner laten maken. Die hebben, die hebben zo'n malletje, die knippen ze één keer en dan zijn ze klaar. Dus één seconde werk. Klopt, maar dit is dus nog kleiner dan in de 4 en de 4S zit. En, en kijk, als je, als je je oude telefoon wil houden waar dus een, een, een mini simkaart in gaat en geen micro... Dan zou het wel handig zijn als je een soort hulpstukje had, wat, dus, wat ze dus wel hebben van de mini naar de gewone simkaart. Zal er ongetwijfeld zijn. Ja, ik vraag me dus af, want ik heb gelezen, maar ik weet niet dat het geluid van de 5 aanmerkelijk minder is dan van de 4 en 4S. Ik weet niet of iemand daar al ervaring mee heeft, dat zou ik toch wel erg jammer vinden dan. Nee, ik heb nog niet iemand gehad die hier ook muziek mee draaide. Maar uh, voor de rest vind ik hem uh, helemaal prima te verstaan. Hij kan ook goed hard, dus uh, nee, ik heb niet de indruk dat hij slechter is. Um, het probleem met de 5 is natuurlijk wel dat hij een nieuwe connector heeft. Ik ben even de naam kwijt, maar hij heeft dus niet meer zo'n hele brede plug aan de onderkant. Die is een stuk smaller. En um, de koptelefooningang zit aan de onderkant. Dat is ook een van de grote verschillen. Ja, dat is bij de iPod ook. Hè. Er zit de koptelefoon van de onderkant. Maar ik heb al een, een, een verloopstuk. Dat heb ik al. Want dat was bij mijn nieuwste flash drive. Werd dat meegeleverd. Dus dat, dat is misschien niet het pro probleem. Alleen, ja, wat ik eigenlijk wel zou willen weten. Ook, en dat zou ik daar vragen. Als ik nou mijn iPhone gewoon intact laat. Wat moet ik dan voor een abonnement betalen? Want dan heb ik mijn iPhone 4 natuurlijk betaald. Dus dat kan dan nooit meer zo'n heel duur abonnement zijn. Zou ik denken. Maar ja, goed, weet ik veel. Nou wat je dan zou kunnen doen, en dat is iets wat. Uh, ik heb, ik heb zo'nzelfde abonnement als uh, jij hebt, omdat mijn, mijn iPhone, uh, tweedehandse iPhone uh, al vrij snel kapot ging. En ik uh, toch zoiets had van ik wil een. Uh, uh, ik, ik wil, had ik hem nog maar net twee maanden, zoiets van ik wil hiermee verder. Dus toen heb ik hetzelfde uh, abonnement, het uh, 150 abonnement genomen met de iPhone. Uh, maar Lotte heeft een sim-only abonnement van T-Mobile, dat was de, uh, is dus iets van i110. Daar betaalt ze een tientje per maand voor. En dan kun je internetbundels kopen en die kun je per maand kun je die veranderen. En zij heeft nu een bundel, die is 14 euro in de maand, dus zij betaalt 24 euro nog wat. En dan heeft ze, uh, ik weet niet hoeveel MB op volle snelheid, maar het is behoorlijk wat, want zij komt volgens mij nooit aan die limiet. En uh, ook behoorlijk snel, 3 MB per seconde als ik het goed heb. Maar je kunt het ook goedkoper, dan is die iets langzamer, 1 MB per seconde en dan betaal je maar een tientje. Dus dan ben je voor uh, 20 euro in de maand, heb je een abonnement. Ik ga er vast vannacht van dromen van al die verschillende dingen. Maar uh, nee, ik, ik moet smits rustig laten voorlichten bij T-Mobile en ze zullen het wel in hun voordeel uitleggen. Maar nou ja, dan moet ik maar kijken. Ik, blijf, ik denk dat ik daar toch maar blijf, want uh, nou, het, verder bevalt het me eigenlijk goed. Ja, ik hoor ook wel leuke dingen over uh, niet-Hollandse Nieuwe, want dan hebben we hebben het over Haring, maar iets van Hollands Nieuwe of zo. Dat schijnt van uh, de jongens van Vodafone te zijn. Uh, maar verder weet ik daar niks van. Ja, uh, Wat T-Mobile betreft, ik ben eigenlijk ook heel tevreden. Ik weet wel dat ze uh, een paar jaar geleden allemaal riepen van de slechte dekking en zo. Uh, dat klopte ook wel. Uh, dat komt omdat ze natuurlijk achterliepen op uh, KPN High en uh, uh, Vodafone libertel. Maar ik merk nu eigenlijk niet echt meer dat ik een slechtere dekking zou hebben dan mensen met een, een, een andere provider. Volgens mij is die dekking van iedereen wel even goed of even slecht naartoe iets zeggen wil. Wat ik er altijd van begrijp is dat het bij alle providers zo is dat ze ergens in het land allemaal wel een paar slechte plekken hebben. En bij de een is dat A en bij de ander is dat B... Maar in zijn algemeenheid denk ik dat Ton wel gelijk heeft. Wat je ook zou kunnen doen is bij de Ben provider Ben kijken, Astrid. Want dan blijf je ook bij T-Mobile. Maar die hebben ook nog wel eens leuke aanbiedingen. Ik heb destijds gewoon mijn uh, iPhone ook gekocht. En ik heb nu de Ben zuinig, want ik bel uh, en sms uh, zeer weinig met dat ding. Dan, uh, ik weet niet eens precies hoeveel minuten ik heb, maar dat is heel weinig. En uh, dan heb ik ook uh, zogenaamd onbeperkt internet, maar dat is ook met een limiet van 1 gigabyte. Ik weet alleen niet uh, hoe, uh, hoe hoog de snelheid is, dat weet ik niet eens. En daar betaal ik in totaal iets van 12 euro zoveel voor. Maar ja, dan heb ik natuurlijk wel mijn telefoon uh, helemaal betaald. En dat valt dus, uh, dat ik dacht 13 of 12,99, ik krijg nog iets korting. Dat hebben ze weer met een jaar verlengd. En het voorbeeld bij Ben is dat je uh, dat, uh, even denken, het eerste jaar is, of mag je meteen per maand opzeggen. Nou, dat is per maand opzegbaar in ieder geval. En uh, je kan uh, ook per maand dingen veranderen. Uh, Bruno, weet je ook wat er gebeurt als je boven je datalimiet uh, komt? Ga je dan per MB betalen of gaat ook je snelheid omlaag? Nee, dan gaat ook je snelheid omlaag. Maar ik ben er ook nog nooit uh, bovenuit geweest. Dus uh, hoe, ver, hoe dat dan uitwerkt in de praktijk weet ik uh, niet. Het is inderdaad echt een, een goddelijke chaos als je dat zo hoort. Want dan denk je, van, doet T-Mobile dat zelf dan niet? Nee, dat klopt. Er zijn, uh, maar er zijn bijvoorbeeld bepaalde plekken, uh, ook als ik naar Utrecht reis, zo uh, uh, rond uh, uh, tussen Hilversum en uh, Overvecht. Uh, zo even voorbij Hollandse Rading, dan uh, laat hij het er uh, redelijk afweten. Maar dan doet hij ook of KPN het ook niet meer. En dat geldt ook zo als ik de polder uitrij en via de gooibogen richting naar de bussen. Dan zit er ook een, een, een zwart gat in de verbindingen. Hebben die winkels van Ben ook een. Nee, hebben die ook een winkel of moet je dat allemaal via internet regelen? Want ik kan hier in de stad naar T-mobile gaan. En ik heb altijd wel graag eens gewoon even een gesprek over met iemand. Dat vind ik, nou ja, dat vind ik wat wat fijner. Nee, dat kan volgens mij alleen via internet de Ben. En, en telefonisch hè, kunnen ze je ook wel uh, advies uh, geven. Maar ja, als je echt een advies wil, dan moet je eigenlijk naar een, een, een hoe heet zo'n shop gaan, Eh, uh, of zo. Want die kunnen je nog alle, kijk als jij naar die mobile gaat, uh, hè, dan, uh, dan uh, is het een kwestie van uh, wij van WC Eend adviseren WC Eend. Ja, nee hoor, dat klopt. Maar phone house, ja, dan krijg ik weer van, oh god, wat moet ik toch nemen. Het is toch verschrikkelijk dat het zo ondoorzichtig is. Dat vind ik echt heel erg, jammer. Nou oh ja, ik heb me ook niet gek laten maken. Ik heb toen gewoon gedacht, nou ja, ik weet wat die iPhone kost. Die koop ik. Dat heb ik overigens wel via internet gedaan. Bij uh, de shop die ooit ook eens een keer voor ons actief is geweest. Uh, met uh, Tiemann toen nog samen. Uh, hoe heet die nou ook alweer? Uh, God, daar kom ik er weer niet op. Uh, die, uh, die, dat was toen speciale blinden gericht. Maar die zijn, dat is een van de grootste verkopers in, in Nederland. In, uh, ergens in Zuid-Limburg zitten die. En die hadden toen een, een aanbieding voor de iPhone 4. Ik weet niet eens meer precies wat ik betaald heb. Maar toen heb ik bij Ben gewoon dat abonnementje rechtstreeks af. Nee, dat heb ik erbij gekocht. Want ze, hadden hem, ze boden hem dan aan. En dan kon je daar ook dat abonnement afsluiten. Toen dacht ik, ja, dan weet ik wat ik per maand kwijt ben. En dat bedrag voor die iPhone heb ik gewoon betaald. En dat is het dan. Oké okay, jongens, het schiet alweer aardig naar, naar vijven. Um... Is er nog iemand die iets heeft voor de valreep, Want dan ga ik afsluiten. En dan wou ik Nens jou even vragen of je even zou willen blijven hangen. Want ik had een vraag over FaceTime op de Mac. Wat op de valreep hoe je moet inloggen met je Mac op die G conference Ja, dan zou je even, ik weet niet of dat inmiddels veranderd is... ...maar even een heleboel podcasts terug moeten gaan. Ergens vorig jaar uh, is daar uh, Nens met, uh, hoe heet die, Egbert hebben dat ze uitgezocht. En uh, Egbert heeft dat toen verteld. Uh, ik weet niet, Nens, staat dat ook op Blink magazine? Nee, maar daar kan ik natuurlijk wel voor zorgen dat dat erop komt. Misschien is dat niet zo'n gek idee. Ik merkte trouwens zelf dat toen ik het vorige week, of wanneer was het, even probeerde om uh, via mijn Mac uh, in te loggen. Dat op de een of andere manier niet lukte. En wat gebeurde er toen? Toen startte hij automatisch het programma Fusion op. Daarna werd Windows 7 op mijn Mac opgestart en kwam ik meteen in het inlogscherm van TC Conference via Windows. Nou, uh, mooi toch, zou ik bijna zeggen. Het lijkt me bijna iets van, van WEC1 te adviseren, toch maar uh, uh, iets anders. <laughs> maar wel leuk. Ja, ik weet, ik weet ook niet. Het komt omdat TC Conference, uh, het, het werkt wel. Maar wat mij wel opvalt, ik, waar jij nu op zit te merken, werken mensen. Maar uh, mensen die via de Mac op uh, de chat werken. Als ze dan uh, stoppen met praten, dan vallen de laatste woorden weg. En die laatste woorden die komen mee als ze de volgende keer de microfoon pakken. Heel vreemd. Oh, dat is net zoiets als wat in die rare app zit die je op de iPhone of de iPad kunt gebruiken. Die heeft ook zo'n rare onhebbelijkheid. Ja, dat zou dan kunnen betekenen dat het te maken heeft met de manier waarop uh, uh, uh, uh, Apple met de audio omgaat. Ik heb geen idee. Wil ik ook nog eens een keer uitzoeken, maar er valt nog zoveel uit te zoeken. Oké, okay, nou, mensen... Ik zou zeggen, uh, ik wou jullie allemaal hartelijk bedanken dat jullie er, ondanks het feit dat Dirk er niet was, er toch allemaal waren. In uh, toch redelijk grote getalen, ondanks de Goede Vrijdag. Uh, nou, ik neem aan dat, we, uh, dat iedereen het uh, met me eens is als we Dirk ook vanuit deze plek nog even uh, het allerbeste toewensen. En hopen dat het allemaal maar snel over mag gaan. En uh, nou, wie weet is hij er misschien volgende week alweer. En anders zullen jullie het weer met Nens en mij moeten doen. Nogmaals, heel fijn dat jullie er waren. En ik wens iedereen natuurlijk een hele genoeglijke, helaas toch een vrij koude Pasen. Eet niet te veel eieren. Ja, lekker Pasen eitjes. En wat mij betreft, tot volgende week. Movement.